Mariette Krol met het NOS Journaal. De voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat wil Puigdemont vervolgen voor het organiseren van een referendum... in 2017 over afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje. Puigdemont vluchtte naar België, maar werd in 2019 in het Europees parlement gekozen... waardoor hij parlementaire onschendbaarheid had... Maar dat werd hem deze zomer afgenomen. Puch de mond was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst... in een stadje waar de bevolking Catalaans spreekt. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben overeenstemming bereikt... over bijna 2 miljard euro extra investeringen. 500 miljoen gaat naar de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing... zodat corporaties in nieuwe woningen gaan investeren. Ook gaat er 500 miljoen naar het onderwijs... De leraren in het basisonderwijs krijgen meer loon. Verder wordt de stijgende energierekening van burgers gecompenseerd... en krijgen Defensie, de politie en de BOA's extra budget. De coalitie hoopt dat oppositiepartijen PvdA en GroenLinks de plannen zullen steunen. Tijdens de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen... bleek dat JA21 en de PVV vinden dat er te veel geld is gereserveerd voor klimaatmaatregelen. Er is 6,8 miljard voor begroot pvv leider Wilders vroeg of premier Rutte gehersenspoeld was. Volgens de premier dreigen delen van het land onbewoonbaar te worden als grote maatregelen uitblijven. En in de eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. SC Cambuur won met 2-1 van Herakles. En Twente tegen AZ eindigde in 3-1. Het was de vierde nederlaag voor AZ dit seizoen. De ploeg uit Alkmaar staat nu met drie punten uit vijf wedstrijden op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. En dat is een van de slechtste seizoenstarts deze eeuw. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw eerst bewolking, maar later op de dag meer zon en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 like a Het hangt voor wie. Toi aussi, tu détestes la vie. Chante, Joël et sa baby, sur tes frais, sur les murs de photo, sans regret, sans mélo, la porte est claquée, Joël. I know Zetje. She don't need 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerrits.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 Welke okay, so ZFM.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 Bill and I Oh so Oh, there you go, me a making you me alive